Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Straten in België staan blank door flinke plensbuien. Er trekt veel regen over bij onze zuidenburen. Het is aanpoten voor de brandweer daar om water weg te pompen... Er viel evenveel als in een hele maand, vertellen ze VTM Nieuws. Dat komt ook niet elk jaar tegenin dat je zoveel water krijgt op, op één plaats op dan een half uur. Hè. De regen blijft lang hangen doordat er weinig wind staat en er komen ook felle klappen onweer voor krijgen wij ook nog mee te maken, zegt deze Belgische weervrouw. De volgende paar uren zien we vanuit Frankrijk een onweerszone binnenkomen. Die trekt vanuit Frankrijk richting Nederland. En dat gaat allemaal nog wat intensiveren. In Frankrijk is door de buien een dode gevallen in Rouen. Daar vielen hagelstenen zo groot als tennisballen. De Russische raketaanvallen van vanmorgen in Kiev... waren gericht op een groot treindepot... Online gaan beelden rond van de raketinslagen aan de rand van de stad en die zijn gecheckt door de NOS. Eén iemand is gewond geraakt. Inwoners van Kiev laten zich niet afschrikken door die nieuwe aanval, zegt verslaggever Arjen van der Horst. Het straatbeeld vulde zich alweer snel, zoals we ook de afgelopen dagen hebben gezien. Het dagelijkse leven is weer teruggekeerd naar Kiev. Veel van de vluchtelingen zijn teruggekeerd naar Kiev. Winkels, restaurants zijn open. En natuurlijk, het is nog steeds een stad en land in oorlog. Maar de Oekraïners, de inwoners hier, lijken zich er niet heel veel van aan te trekken. En de extra grote terrassen in Amsterdam mogen waarschijnlijk blijven staan. Tijdens corona werd de, werd de boel uitgebreid om meer afstand te kunnen houden. En de gemeente wil dat zo houden. Maar dan mogen ze niet zorgen voor overlast. Deze kroegbaas moet het eerst nog zien gebeuren. Dus dit nieuws wat dan nu komt is onwijs fijn. Uh, maar ja goed, ik ga er niet, uh, niet meteen vanuit totdat het uh, pas definitief is. En dan pas uh, spring ik een gat in de lucht en dan, uh, dan kunnen we gaan knallen. Buurtbewoners staan er minder om te springen. Zij willen terug naar het oude normaal. De, de vluchtroutes worden beperkt en het komt eigenlijk te, te, de gezelligheid eerlijk gezegd ook niet ten goede.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 Web nu zandvoort op zondag.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 Zij staan redelijk hoog, stonden vanmorgen redelijk hoog in het uh, uh, klassement. En uh, we gaan kijken hoe de Nederlanders het daarvan afbrengen. Ik zou in ieder geval zeggen: genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En meekijken doe je via wwwzfm livenl zfm livenl -live kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10a. Al 31 jaar, de lokaal omroep van software met radio en tv. Uh.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 reizigerspesten wat ze doen. En hoe je het went of keert... er uh, blijft niks over van Schiphol op deze manier... Nee. vliegveld nou ja, de, de, Elde in het heeft daar baat bij, hoor. <laughs> Oké, okay, nou weet je wat? We gaan gewoon de plaat draaien. Dat is misschien uh, verstandiger, toch? <laughs> heel, heel verstandig. Heel verstandig, hè? Ja, zeker. Nou, tot aan vijf uh, uur Zandvoort op uh, zondag. En, uh, ik hoop dat je het nog leuk vindt om uh, te luisteren naar, uh, naar dit uh, radiostation. CFM, we zijn er al uh, 31 jaar in Zandvoort en daar zijn we trots op.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 En uh, dit was een andere single van hem uit de jaren 80, Jorim, met uh, uh, We Are The Young. Het is uh, half vier, we gaan uh, de evenementen een beetje doornemen, want er is gelukkig weer het een en ander te doen. Uh, Albert-Jan? Ja, we beginnen nog even allereerst op het uh, circuit, want uh, daar lopen de Pinkster races op een eind. Gisteren en vandaag is er volop gereisd op het circuitpark. Een gratis evenement trouwens, dat even te vermelden. Maar dat duurt nog tot half vijf. Bent u in de buurt van het circuit en u hoort gereis en u wilt toch eens kijken hoe dat eruit ziet? U kunt nu gratis naar binnen om nog even een blik te werpen op het prachtige nieuwe circuit met zijn Kombochten.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 Dan zijn we Amsterdam dan de ik alles De laatste mooie dag van de kamer schiet. Alhoewel het met de the en dan jongens gaan vissen. Ik wil aan wie iedereen weet het wie. Wat achteraf het wel te maken gaat weer. Akjes op en Die ik heb ja niks te klagen? Wie dat meewaakt, wie dat meewaakt Wie dat meewaakt vandaag Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo Gaat de fietsen deuren buurt aan En af zijn partner, ze grens ik denk dadelijk in Ik sta hier in mijn kieken bij En ik sta in mijn pas toen links of rechts deur. Want ik wil dan de hemel en meer, Ik kan de hek niet we de hier. Ik kan dadelijk op mijn ik bank weer terug in dit Ik wil aan wieven de baan verpas. Dan gezien en het oosten zijn baas. Ak I zo en de weg niet slim. Dan dat Bam! Disco-klassieker van uh, Dayton-Ordie en uh, The Sound of Music. Lekker weer om uh, te blijven luisteren naar de radio. Hè. Buiten is er toch helemaal niks aan met het, uh, regenachtige, deze regenachtige zondag. Dus uh, ga luisteren naar uh, ons, uh, bijvoorbeeld dat we de regio ingaan. Voor Zandvoort en de regio. Want uh, volgens mij gaan we nu naar uh, de woonplaats van uh, oud-collega Ruud Jansen, Beverwijk. Klopt, ja, de regio Eimond, hè. Beverwijk.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 Hij kijkt met plezier vooruit. Ik heb het gemist en velen met mij. Heerlijk dat het Volksweek weer mag. Opmerkelijke afwezigen op de Breestraat in het centrum van de stad... op uh, 23 juni is de winnaar van de laatste editie... Jaap van Rijn met Ar uh, Archance de Giel, Ja, Zo heet dat paard.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 Het is bijna drie jaar geleden dat in Beverwijk de laatste korte baandraverij werd gehouden. Maar nog even geduld en het kan weer. Fantastisch. Folklore, volksfeest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 Mooie reportage van onze collega's van NH Nieuws. Fred Segaar, die het bestuurslid interviewde over inderdaad de korte We Hebben We vroeger uiteraard ook hier in Zandvoort gehad. Klinkt alweer als een oude lul dan, als ze zeggen vroeger, weet je wel. Ja. Maar het was op de, op de Zeestraat bij, bij Oomstee uiteraard. En, ja, belangrijk is ook dat het heel veel geld kost. Hè? Daar gaat het ook een beetje om. Niet alleen de vrijwilligers... wat.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 Wil je de vuurtoren zien zoals je er nu uitziet? Dan kan je uiteraard even naar, naar Mark toe gaan. Maar je kan ook kijken op de website van onze collega's van NH Nieuws. Wij zijn alweer aan het einde van uur 1, 2, albert -Jan. Ja, Heel goed. Ik corrigeerde me heel ja, snel. Ja, heel snel. Uur 2 en wat gaan we in uur 3 allemaal nog doen? Uh, nou, pit report gaan we doen. We gaan eens even kijken hoe de Nederlandse golfers... met name Besseling en huizingen het gedaan hebben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 We'll be right <laughs> Like